...een man ontvoerd in een auto. Hij werd uiteindelijk in Amsterdam door de politie bevrijd... ...en bleek te zijn mishandeld. De drie kidnappers zijn opgepakt, de jongste is 18... ...en de oudste 20 jaar. Waar de ontvoering over ging is niet duidelijk. Amerikaanse media denken dat er belangrijke informatie zit... ...in de documenten die vandaag zijn vrijgegeven... ...over zedendelinquent Jeffrey Epstein... Er zouden getuigenissen bij zitten van vrouwelijke slachtoffers. De vrouwen vragen zich al jaren af waarom de FBI daar niets mee deed. CNN zegt er wel bij dat een deel van de stukken is zwartgelakt. En geld krijgen om een film in de bioscoop te zien. Dat klinkt als een grap, maar het gebeurt echt in het Amerikaanse Boston. Je krijgt daar een gratis bioscoopticket plus 42 euro... om de nieuwe docu van First Lady Melania Trump te bekijken... Er is één voorwaarde, je moet de hele film afkijken. Dus weglopen mag niet. En tot nu toe trekt de docu van Melania maar weinig bezoekers. En dit moet zorgen voor volle zalen. Ja, ja dat is ook een manier om zalen vol te krijgen. Natuurlijk. Maar is het een ideetje van Donald zelf? Uh... Nou, nah, ja, dat weet je niet natuurlijk. Ja, voor het geld hoeven ze het niet te doen, zou je zeggen. Maar het is natuurlijk wel even een smetje. Dit, uh, die hele familie militeert natuurlijk op succes en aanzien. Toch een beetje pijnlijk dit. Wel een beetje pijnlijk. Het weer van Weerplaza. Vanavond is er in het noorden kans op IJssel. Het wordt min 1 tot plus 3 graden. En morgen krijgen we een grijze dag. Het wordt van noord naar zuid 1 tot 9 graden. Zijn er geen files volgens flitsmeister? En ook geen flitsers. Tom en Bram. Ja, je mag zo meteen ons een koffertje opkomen halen. Daar zit sowieso een prijs in. Nu Kelvin Harris Maximum Weekend.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 I've never been better. Never been better. Ronday bij Music. Vrijdagavond, Tom en Bram hier, het grote kofferspel. Het gaat weer beginnen. We hebben vier koffers hier in de studio liggen. Mooi opgepoetst en gevuld met heerlijke prijzen. Dat is uh, standaard iedere week. Vraag eens alleen, wat is het thema? Het thema, nou ja, kijk, we hebben best wel een sneeuwige, koude, grijze januari achter de rug. Ja, deze week ook weer centimeter sneeuw bij ons. Ja, nou, we gaan gelukkig nu uh, richting februari. Laten ja. we hopen. Dat dat toch nou, in ieder geval wat zonniger wordt. Uh, dus nou, om alvast even een voorproefje te nemen. Het zijn zonnige prijzen. Oh. Ja, zonnige prijzen. Dus kun je ook niet wachten ja, op die zomer in je bol. Heb je zin in een zonnetje? Uh, zon op de piem. Nog zeg maar even wat. Ja, dan, dan is dit misschien wel wat voor jou. Wil je meespelen? Wil je een zonnige prijs winnen? Uh, het is een soort touwtje trekken. Dus altijd prijs. Stuur dan even... het. Welk getal moet ik hem instellen? Ja, zo hoog mogelijk, Tom. 0 tot 20. Ja, de echo wil ik op 20. Wacht even ja, 20 Stuur dan het woord. Koffer. Ik hoop dat het goed te verstaan was. Nou. Uh, het woord. Ko koffer. Koffer. Oh. <lacht> <lacht> uh, koffer. <lacht> ja, dat was hem. Goed, uh, stuur dat in via de Q Music App. En wie weet pak jij dus een zonnige prijs. En heb je de zon op je piem? Of op iets anders? Zijlof.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 I'm on David en talk to me op Q -me We spelen het grote kofferspel. Doen we vanavond met Jessica? Hallo! Oh, hey, Jessica, hoe is je dag? Uh, ja, fantastisch. Nou, wat spook je allemaal uit? Ik heb een nieuwe bank gekocht. Hey, kijk. Ja. Waar, waar heb je die gehaald? Bij de Ikea. Ach, nou, wat, wat, wat, wat leuk. En, heb je hem je al ja. in elkaar gezet? Nee, hij wordt uh, volgende week of die week erop geleverd. Oh. Dat is wel lekker aan de Ikea, hè? Dan heb je hem gewoon volgende week al in huis. Ja. ja. Je hebt ook ja. van die toko's, dan duurt het gewoon drie, vier maanden. Ja, nee, ja. zeker, absoluut. Dat en wat voor, bank, wat voor bank is het? Uh, ja, ik weet niet of ik de naam mag noemen, maar het is de Ektrop geworden. Dus zeg maar zo'n hele landelijke bank met van die hoesen en heel veel kussens en heel knus. Ja, volgens mij hebben die allemaal wel thuis euh, gesteld. <laughs> ja, wat een fantastisch ding. De Ektrop. Ektrop. Ja, oh, ja, ja, ja, ja nee, superleuk. Ja, super Jessica. Was die oude helemaal uh, verzakt en alles? Ja, ja, die kon echt niet meer. Nee, nou dan is het klaar. Maar los van die bank, Jessica, ben je ook zo toe aan... Ja, de zomer. Absoluut, de zom. ik, ben echt, ik heb het idee dat we in, uh, in dag 5000 van januari leven. Of ja, hè? Wat duurde die maand ja. lang. Domini's oh, getwikkelijk. Dominique zei vanmiddag, het is vandaag 73 januari. Ja, ja zoiets ongeveer. Ja, zo voelt het inderdaad. Ja. Nou, uh, wil het geval, jij doet mee met het grote kofferspel. Uh, met zonnige prijzen en je, ja, er is altijd prijs, dus dat is mooi. Ja. Uh, de prijzen zijn gedouwd in allemaal koffertjes. En Tom, hoe werkt het spel? Ja, ieder koffertje heeft zijn eigen cryptische hint. Die krijg je van ons, Bram. En als die cryptische hint is gegeven, dan krijg jij vijf seconden bedenktijd... waarin je mag roepen of je de koffer wil, ja of nee. Roep je nee, gaan we door naar de volgende. Roep je ja, maken we hem open, gaan we kijken wat je wint. Juist. Nou, Alright. ben benieuwd. Nou, dan gaan we naar koffer 1. En daarvan is de hint... Fake it till you make it. Nee, bedankt. Nee? Jij houdt van echt. Ja. Zo is het. Even kijken. Ach, in deze koffer uh, zit een spray ten. <laughs> oh, fantastisch. Ja, dus je had daar zomaar met, als, als Willy wortel uit kunnen zien nu. Maar ja. Nee, nee, dank je. Oké, okay, nou dan gaan we gewoon lekker door naar de volgende koffer. Even kijken, koffer 2, daarvan is de hint Ice Ice Baby. Mm. Oeh, die is lastig. Maar ik zeg nee. Ik zeg nee, alright. Gaan we eens even kijken wat erin zit. Oeh. Dit was wel een leuke geweest. Een uh, Ninja Creamy ijsmachine. Oh, Ja, ik lach wel zoiets. Ach, en ik denk, oh. Dat nou, ja. is wel een topding. Dan kan je zelf ja. je eigen ijs maken. Helaas, ja. Maar ik heb een heel verdrietig kind naast me zitten. Nu. Maar dan... Nee, ik zeg alleen. Wat? Ze zegt alleen dat het goed komt. Ja, joh. Er zijn nog twee koffers, niks aan de hand. Even kijken. Koffer drie. Daarvan is de hint. Flikker het allemaal bij elkaar. Nou, doe maar. Nou, nou, nou, ja, sorry. Wat? ja, Nou, nee, ja, misschien wel. Ja ik, ja, ik zou het niet doen. Nou, dan zeg ik toch nee. <lacht> ja, het zijn toch je eigen prijzen, man. Ja, kijk, misschien dat Jessica zegt van... dit had me echt fantastisch leuk geleken. Dan mag het alsnog. Maar er zit in een cocktailworkshop voor vier personen. Oh, ja, maar dat ik heb vriendinnen en die zijn helemaal gek van cocktails en ik zelf ook. Oh, nou maar dan, uh, dan uh, wil je deze <lacht> gewoon lekker innen dan? Nou, maakt die andere dan ook open, dan mag ze kiezen. Okay, okay. He, jij hebt het nou zelf binnen een okay. potje van gemaakt. Okay. <lacht> ja, oké, okay, ja. Maar ja, dit is dan wel weer lastig, want uh, je kind zit ernaast. Cover 4, daarvan is de hint, neem je krokodil mee... En dat, yeah. uh, dat is een dagje naar een tropisch zwembad. Voor vier personen. Nou ja, doe dat maar, want dat is leuk met mijn gezin. De, de, de vriendinnen en de cocktails die sneuvelen. Nou, weet je wat, joh. Yeah. Weet je wat, je krijgt gewoon allebei, oké. Oh, okay, zo, oh ja. wat een lini, dankjewel. Ja. Dan heb je en iets met de vriendinnen en dan kan je ook met je krokodil met je kind in het zwembad. Nou, we gaan naar het tropisch <laughs> zwemparadijs. Ik hoor het wel, dankjewel. Kijk, ja, ja, veel het is toch, plezier. Het is leuk. Iedereen hoi, dochter, hoe heet je dochter Jessica? Zoe. Oh, ah, Zoe, Zoe. Zoe. Nou, doe Zoe de groeten. Veel oh, plezier met zwemmen En, uh, en proost. Nou, ja, dankjewel. <laughs> Fijn weekend. Hoi, hoi. Fijn weekend. Doei, doei. Doe. Doe, doe. Dit vind ik zo'n waanzinnig mooi liedje. Anton op je muziek. Tot het eind van mei. Diep in de nacht voor ik je stem. Voelt het ineens alsof ik bij je ben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 Ik vind het zo mooi. Het is een ode aan zijn overleden moeder wat hij heeft geschreven, Antoon. En tot het eind van mij hoorde je net op Cute Music. Zometeen gaan we samen met jou op zoek naar de boemende en de Knal. Een liedje om het weekend echt mee af te trappen. Verder, muziek van Robbie Williams, zometeen rock DJ en ook deze komt eraan. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB.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 Daardoor betaal je over twee jaar bijna niks voor je abonnement. Check deze en meer deals op Wel Simpel. Nu bij Gamma, 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Bekijk alle acties op gamma.nl, in onze digitale folder... of kom langs in de bouwmarkt. Hey, horeca professional.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 Kokoenen. daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals spring Home 180 voor 1390 euro. Swiss Sense for everybody. Ik nut, ik wil ik wil van mijn auto af.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 Robbie Williams bij Q-Music en Rock DJ. Wat ik nog steeds grappig vind is dat die Robbie Williams dus... in Amerika echt nul fans heeft. Ja, dat is een grappig feitje, hè? Dat is toch super gek. Ja. in Europa? Kan hij niet over straat? En in Amerika niemand kent hem. Ze, ja, ze vinden die muziek gewoon niet leuk. Ja, daar. Dat is toch gek? Hé, hey, die Robbie trouwens uh, stond uh, vier keer in de Q-Top 500 van de 90s. met uh, als hoogste notering, vanmiddag hebben we hem gehoord... drie angels, Robbie Williams. Ja. En, en, en met Take That... Heb je die oh, ook mee getweld, Ja, Dat zou ik kunnen, inderdaad. Nou, maar als hij als, zeg maar er vier keer in take that ook een aantal keer, ja. Maar dat doet het verhaal niet, hoor ik al. Vier keer? Ook vier keer. Nou, ja. eh, toch wel groot aandeelhouder. Ja, uh, we zijn aangekomen bij de boem en de knal. Oftewel een nummer om lekker het weekend mee in te luiden. Uh, nou, wil het geval, Tom. Uh, inderdaad, je zei het al: de Q-top 500 van de 90s is geweest. Ja, misschien heb je wel jouw nummer 1, jouw favoriete 90s hit, wel gemist dan is dit de kans om die toch nog even te horen... om lekker het weekend mee in te luiden. Dus, uh, ja, wat is jouw favoriete 90 s plaat? Uh, stuur die even door via de Q-Music app. En wie weet gaan we hem zo draaien. Ja, die voor mij was het regent Zonnestralen. Die heb ik vanmiddag gewoon lekker live in de radio gehoord. Of in de, in de auto gehoord. Op de radio. In de radio op in, in, de auto. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Ja, ik heb uh, Do Hast gemist. Heb je die gemist? Heb ik gemist. Dat is jouw nummer 1 zo'n beetje. Ja, dat is toch jammer. Maar goed, stuur hem in en wie weet draaien we hem. Voor tijdens het appen, muziek van Alex Warren, Carry Your Home komt eraan... naar de x alarmschijf van Thomas Gray. Dit is Rumors in je radio. You know, I will carry you home. tonight? 55 is. <tied> er is toch geen zingen, man. Come on. Au, ho, ho. Al, die, al die zangers, doe maar wat. Altijd. Dat is echt alle liedjes gaan zo tegenwoordig. Wat een kostmisselijk van. Nee, het is wel een leuke. Je zegt het over Alex Warren, hè. Ze nee, is best wel een grote ja, meneer aan het worden. Nee, ja, het is een grote meneer, die je heel goed is in. Hou toch op! Het is toch geen zingen, man? Ja, ik vind het wel een goed liedje. Ja, het is wel een goed Alex liedje. Alex Warren, Carry Your Home, Op Your Music. Carry Your Home. Nou, genoeg. Ben je klaar? Ben je klaar. Ja. Uh, de Boem in de Knal. Dat is een liedje wat we op vrijdagavond altijd verdraaien rond dit tijdstip. Vlak voordat wij afswaaien. En dat moet een liedje zijn waarmee we mee met het weekend echt mee aftrappen. Ja. Hangen we altijd een thema aan. Het thema was... De 90's, hè? De, de top 90's. 500 is geweest. Ja. Welke uit de 90's heb jij gemist? Kon je doorsturen? Kon je doorsturen. Uh, nou, heel veel leuke inzendingen. Even kijken wat komt er allemaal binnen. Ik zie hier... Uh, even kijken... Die patch mode. Ja. Enjoy the silence, zegt Crystal. Linkin Park in the end, groeten van Pieter. Uh, Angels, zegt Irma. Ja, ik zie... Good to go, dat is ook zo'n klapper inderdaad. Oh ja, dat is ook wel leuk, ja. Odin. Uh, even kijken... Komodo Mauro Picotto, ja. zegt Bas. Ja. En uh, we hebben hier Jeffrey. Goedenavond. Hey, goedenavond, mannen. Heb jij al weekend? Bijna, half twaalf was. Oh, hoe je dan? Oh. Ik ben lekker aan het werk. En wat voor werk? Ik werk op een klein labje doen... maar je wat al smoothies testen conferen. Oh, testen. Goed, uh, niet verkeerd, ja. Nou, dat, dat klinkt eigenlijk als de ideale baan. Lekker nou, smoothies op, testen. Niet alles is lekker hoor. Nee, dat geloof <lacht> ik ook weer. <op>, ja. <lacht> maar goed, ja, Jeffrey. Um, heb je ook een beetje tijdens dat testen geluisterd... met een half oor naar, uh, naar de, de top 500 van de 90s? Ab, absoluut. Dan in de, de klapper gemist natuurlijk. Ja, de klapper gemist. Want ja, welke heb je gemist en welke zou je graag willen horen? Ja, Ramstein met Dohaf. Ja, ja. Jij, jij deed net de voorzet al natuurlijk. Ja, wat een lekker nummer is dat. Ja, Heerlijk. die stond op uh, plek 183. Ja, nee, die heb ik echt gemist. Ja, heb ik, heb ik ook gemist. Ja, jammer is dat. En het was, uh, waar waren jullie? Woensdagmiddag. Iets voor zessen. Domino had de eer. Iets voor zessen, ja. ja ik was hard op werk. Ja, nou misschien zat ik wel aan een smoothie. Ik ja, weet dat het kan niet. ook. Ja, ik heb, ik heb geen idee. Uh, in ieder geval, Jeffrey, we gaan hem natuurlijk uh, draaien. Wil je hem zelf aankondigen? Ja, is goed, gaan we doen. komt gaan. Hier komt Bramstein met Welke zender? Uw music ja, natuurlijk. Nee, wacht even, ik flauw, Tom. Wat? Ja, dan zeggen ah. we, uh, laat het hem aankondigen. En dan moet je toch nog even het laatste woord... Nee. <laughs> uh, Altijd Tom, hè. Altijd Tom. Nee, Jeffrey, ja. nog een keer. Het podium is voor jou. Ja, hier komt op opkieu muziek voor Tom Douhas van Amsterdam. Shirt ja, maar... Uh, het is toch fantastisch? Zo worden ze niet meer gemaakt, aan deze heren. Echt mooi. Wat een knaller. 183 was dat. In de Q-top 500 van de 90's. Ja. Zometeen meer feest hier op de radio, want daar is Vincent Ponk. Hey! Gezellig! Heel leuk, Vincent. Wisten jullie dat Doe Hast het favoriete liedje is van Frans Bauer? Ja, ja, ja, ja. ja maar die doet hij ook live, hè? Ja, die zingt hij ook live. Dat is grappig ja. als hij ja, dat, dat, dat doet. Dat zijn de werelden. werelden. <laughs> ja. Dat is echt ja. de maan die met de aarde botst. Ja, maar echt. <laughs> maar echt fantastisch. Oh. Ja, check de beelden. Uh, goed, Vincent, wat staat ons allemaal te wachten zometeen? Nou, vanavond geen Stefan Bouwman, maar wel Stefan's Pianobar. Um, is eerder opgenomen, klein geheimpje. Maar is wel leuk. vanavond, vanavond uh, en Robert van Hemert. Ah. Robert van Soet, Zout, Zuur. Zoet, zoet Zout, zuur, ja. ja. We staan ja. vanavond live muziek te spelen. Wordt heel gezellig. En gewoon feest, want het is weekend. Fijne maar... avond, Mixie. Zeker, ja. natuurlijk ook nog. Ja. Hey, over Soet, Zout, zuur gesproken. Hoe is het met jouw buik, Tom? Goed. Ik heb jou zien eten. Een kapsalon. <laughs> uh, ik heb jou een gebakje zien eten. Een donut. Een donut. Zo. Een snickereisje. Ehm... Mm. Uh, en snoepjes, marsietjes, marsietjes, twee echte, marsietjes. Twee uitersten nu, want Bram hartstikke fit, vijf keer per week sporten. Ja, en, Tom en Tom dus. dus Tom, man, een ja. ja, ik kon wel zwanger zijn vandaag. Sommers en en wat, wat gaat er in die maag om? Vooral veel zuur, denk ik. <laughs> ja, <tossimus> <tossimus> nou, ik moet weg, want ik ga nog even door de drive voor test. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen.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 Goedenavond. Dit is het Key Music door nu.nl. En dan krijg je van Altena. Goedenavond. Gemengde reacties op het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA. Het onderwijs is blij dat zij extra geld erbij krijgen. Maar vakbond FNV noemt de aangekondigde bezuiniging op de sociale zekerheid.